Drie uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom en Suzanne Bosman. En zometeen onze vaste sportcommentator Frits Barend. Hij belicht de Nederlandse kansen op sportsucces in 2014. Aandacht ook voor de eerste biografie van de even succesvolle als, mogen we misschien wel zeggen, onhebbelijke Sven Kramer. Nu eerst het NOS Journaal, Renate Evers.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 Vijf personen zijn daarbij aangehouden voor uh, brandstichting en openlijke geweldpleging. Dat kwam omdat een uh, grote hoeveelheid autobanden uh, in brand zijn gezet. Ook in de stad Groningen werden brandweerlieden bekogeld met stenen, vuurwerk en glas. Waarnemend burgemeester Vreeman zei tegen RTV Noord dat hij dat onbegrijpelijk vindt. Ja, ik vind, uh, je moet gewoon van mijn mensen, van de politie uh, en de er daar moet ze gewoon van afblijven. Het is een feest, hè. Dat is... Soms verliezen we dat gewoon uit het oog. Het is een uh, feest waar best een leuk vuur bij hoort en vuurwerk... en een borreltje en elkaar gelukkig nieuwjaar wensen. Maar waar het natuurlijk ontzettend niet passend is... om mensen die gewoon hun werk doen te bedreigen. Honderden mensen hebben een deel van de nieuwjaarsnacht in de cel doorgebracht. Zij werden opgepakt voor geweld, brandstichting, belediging of openbare dronkenschap. Bij de eerste hulp hebben zich 46 mensen gemeld met oogletsel door vuurwerk. En ook dieren werden de dupe van feestvierders. In Maurik in Gelderland zijn twee dode ganzen gevonden die waren mishandeld met vuurwerk.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 De helft van het bedrag wordt verdeeld onder de deelnemers die meespelen met de volledige winnende postcode, inclusief de juiste bijbehorende twee letters. Die twee letters worden vanavond bekendgemaakt. Alle overige deelnemers in het dorp winnen samen de andere helft. Iedereen in het dorp heeft dezelfde vier postcodecijfers. Het is niet bekend hoe de miljoenen verdeeld worden onder de deelnemers. Het weer vanuit het zuidwesten bewolking, in het oosten en noordoosten nog enige tijd zon. Het is 5 tot 7 graden. Later vanmiddag en vanavond gaat het regenen en aan zee staat dan een harde wind. Komende dagen is het wisselvallig en met 8 tot 11 graden erg zacht. 100 jaar reclame, 100 jaar beroemd. Nog zo gezegd geen bonnetje. De tentoonstelling in de Beurs van Berlage in Amsterdam.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 Radio 1 Vandaag. Met Suzanne Bosman en Jan Mon. Welkom terug bij dit nieuwe programma in het nieuwe jaar. Met in het komend uur oud trekster Anita van Doorn. Met 1Vandaag collega Johan Boef. Die heeft een biografie geschreven over Zwenkamer. En met Gijs Rademaker... En onderweg hier naartoe is onze vaste nieuwe sportcommentator Frits Barend. Misschien is hij komen fietsen uit Amsterdam, ik weet het niet. Maar hij is er nog niet. We verwachten hem wel in dit blokje. En dan gaat hij natuurlijk meepraten. Want Gijs, jij uh, gaat het spits afbijten. Je hebt namelijk mensen gevraagd wat zij verwachten van de sport in 2014. Ja. ja, ik kan het niet laten bij zo'n nieuwjaarsenquête... als er WK's of Olympische Spelen plaatsvinden. om toch nog even te vragen wat onze verwachtingen daarvoor zijn. Ik maar van start Ja, ja We beginnen met het, uh, met het WK voetbal. Daar zijn we niet zo heel positief over. Oh. Het ging vorige keer zo goed, zei zeggen. Hè? Maar uh, ik heb natuurlijk gevraagd, goh, worden, we, worden we wereldkampioen dit jaar? Nou, 4%, ik durf bijna niet zeggen, 4% van de mensen Oeps. denken dat wij wereldkampioen worden. Positief puntje wel, is dat uh, de meerderheid, 60% van de mensen, die denkt dat Nederland de groepsfase hè, met Chili, Spanje en Australië overleeft. Oké, okay. ja. ja. Maar misschien wil iedereen het afkloppen. Dat zou het kunnen zijn. Het zou mm -hmm. natuurlijk ook te maken kunnen hebben met het EK uh, uh, twee jaar geleden. Dat was ook niet om over naar huis te schrijven. Ik denk dat dat ook nog een beetje in, uh, in, de, in ons aller aderen uh, zit. We zijn iets positiever over de Olympische Spelen. Oh, nou, dat is wel we goed nieuws. Laten ja, we maar weer de snel naartoe gaan dan. Uh, in Vancouver uh, haalden we volgens mij vier gouden medailles. En uh, de meeste mensen die rekenen ook nu... dat wij minimaal vier gouden medailles gaan halen in uh, Sochi... Ja, en het laatste cijfer wat ik ook niet kon laten... omdat ik natuurlijk ook wist dat uh, uh, collega Johan Boef... hier dadelijk over Sven Kramer gaat praten. Ik heb ze ook nog even gevraagd... hoeveel van die gouden medailles Sven Kramer dan gaat Ja. En uh, de meeste mensen die rekenen erop dat hij twee gouden medailles binnenhaalt. Nou, dat is al een verdubbeling van de vorige keer. Hè, want toen haalde hij er maar eentje. Toen ja. had hij een verkeerde... Het had heel anders kunnen gaan dan 10 ja. tien kilometer. Iets met een verkeerde wissel. Is toch heel bescheiden, Johan Boef, of niet? Uh, ja, maar het is waarschijnlijk wel realistisch. Uh, hij is natuurlijk al een keer eerder uh, met grote verwachtingen afgereisd naar Vancouver. Dan zouden er even drie à vier binnengehaald worden. Uh, twee medailles, ik sluit me daarbij aan. En drie, waarschijnlijk wel. Maar je weet, het zijn de Olympische Spelen. Dus daar kan van alles gebeuren. Jij blijft ook voorzichtig. Ja, absoluut. Nou, we gaan het zo uh, uitgebreider natuurlijk over Sven hebben. Uh, over jouw biografie die je over hem uh, geschreven hebt. Maar als we het uh, over schaatsen hebben... Ja, dan, dan hebben we het natuurlijk, als het over Sven gaat... ook vaak over lange baanschaatsen. Uh, Irene Wust is natuurlijk een van onze helden. Uh, en er kunnen er behalve Sven best nog meer bij komen in, in Sochi. Uh, maar... We hebben het steeds vaker, eigenlijk ook over short track. En eh, dat is dus een baan van 111 meter. Iemand die daar alles van af weet is Anita van Doorn. Zelf tot anderhalf jaar geleden op het hoogste niveau shorttrack, Zilveren medaille in 2011. Europees kampioen, 500 meter. Vierde bij de eh, Olympische Spelen in eh, Vancouver. Eh, en vind je het jammer dat je er eh, nu niet bij bent dan? Uh, het is altijd uh, een keuze die je maakt op een gegeven moment. Hè. Ik merkte dat ik uh, qua motivatie niet meer uh, de 100% kon geven. Die ik eerder wel altijd kon geven. En uh, daarom heb ik de knoop doorgehakt om, uh, om te stoppen vorig jaar in september. Is dat moeilijk, zo'n beslissing? Die beslissing is heel moeilijk geweest. Echt uh, de hele zomer eigenlijk gedaan En uiteindelijk uh, in september eigenlijk net voor het seizoen toch besloten om te stoppen. Uh, en dan natuurlijk komen nu de, de Spelen van Sochi eraan. Wat, uh, wat natuurlijk nog wel een mooi doel was geweest. Alleen als, als je het alleen nog voor de Spelen doet en alleen nog daarvoor een medaille. en je vindt de weg daar naartoe niet meer leuk. Maar dat is toch het hoogste, de ja, Spelen? Ja, dat is het hoogste. Maar je moet het nog wel uh, de weg naartoe gewoon nog kunnen, kunnen doen. Met... Wat, wat was het moment dat je dacht dat gaat niet meer lukken? Nou, eigenlijk na uh, het seizoen van 2011, 2012. Toen uh, ben ik echt heel erg aan twijfelen. En uh, ik wist dat het gewoon nog twee volle seizoenen waren. En uh, ja, ik merkte gewoon dat het vuur wat ik altijd heb gehad... dat was er gewoon niet meer. En uh, ik denk dat dat uh, wel herkenbaar is voor heel veel sporters... die een beetje aanhikken tegen stoppen. Als je dat niet meer hebt, dan uh, op een gegeven moment houdt het gewoon op. Maar kun je, je kunt dat dus ook niet meer oproepen? Het nee. is echt weg dan? Ja, ik heb het echt nee. nog geprobeerd. Maar ik merkte dat ik ben vijf maanden van het ijs geweest... omdat ik geopereerd was aan mijn schouder. En ik kwam terug op het ijs en ik had helemaal niet het, uh, het gevoel van... Uh, oh lekker, ik mag eindelijk weer schaatsen. En toen dacht ik echt bij mezelf... ja. Waar ben ik mee bezig als ik dat gevoel niet meer terug kan krijgen? Wat doe je nu? Uh, ik, ben nu uh, um, ja, ik sport nog wel een beetje. Ik uh, ben een beetje aan het fietsen en aan het hardlopen. En uh, ik heb een eigen fysiotherapiepraktijk uh, in Ede. En je volgt natuurlijk nog wat jouw voormalige collega's doen op dit moment. Want de mensen die nu naar soortje gaan. daar heb jij natuurlijk ook nog mee gezeten. Ja, ja, met allemaal. Ja. Dus uh, ja, dat zijn echt mijn uh, oud ploeggenootjes. En ik uh, vind het super mooi om te zien dat de lijn die we uh, um, hebben uh, opgestart. dat zij die ook echt aan het doortrekken zijn. En uh, ja, je ziet bij de mannen mooie kansen. Echt voor medailles. Zeker met voor wie? relay. Noem eens wat: uh, relay-team zeker. Ja. Uh, maar ook bij de mannen. Shinky Knecht, uh, Niels Kerstolt, hoop ik ook ook heel erg, euh, leeftijdsgenootje. Dus uh, ik hoop dat hij het uh, nog wel gaat doen. En uh, ja, bij, de, bij de dames heb je natuurlijk sowieso Jorien ten mors. Ja, want denk jij dat zij het... Uh, want ze gaat op twee uh, soorten, op de lange baan. En uh, dat is heel bijzonder, dat ja. ze dat combineert met het short track... een ongelooflijke sportprestatie überhaupt. Ja, zeker Om dat weten. te kunnen. Waar liggen haar kansen? Um, ik denk op de wat langere afstanden, 1500, 1000. Uh, dames relay zou nog kunnen verrassen, daar ben ik heel erg benieuwd naar. En ja, ik denk eerlijk gezegd op de lange baan dat ze echt kansen heeft... Op medaille. Uh, ja, dat het relay, wordt... sorry, dat moet je me toch nog eventjes. De de ja, of, het, ja uh, dat het is het dat je ja, De drie kilometer mm -hmm. is dat. Ja, ja. dus uh, ja, en bij de uh, bij het lange baan heb je natuurlijk ook nog uh, de ploegachtervolging, waar Jorien misschien. ...deel vanuit de mag maken, ja, daar hebben ze natuurlijk ook kans op een medaille. Ja, ja Fritz, ja, zijn... dat hoorde u al heel even. Nee, die ja, is binnen. Ben lange je met baan... de fiets gekomen, Frits? Ja, ja. ja. Nee. lange baan. Winnen ze goud bij de aflossing, bij de lange baan schaatsen, 100%. Maar wat is het dan dat je dat niet meer hebt, dat gevoel? Wat is dat dan? Hoe komt dat dan? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het een combinatie is van uh, lang in het wereldje zitten. Ik heb het tien jaar op hoog niveau gedaan... Ja. En uh, gewoon internationaal alle wedstrijden gereden. En het begon er een beetje mee dat ik uh, het zat werd om te reizen. Dat merkte ik als eerst. En, en, en, en, maar uh, dat, ik, ik hoor ook, juist ja, dat het heel leuk kan zijn het reizen. Of is dat dat je geen thuis meer hebt? Dat je met oud en nieuw nooit ja, thuis dat, bent? Nou ja, dat je inderdaad veel weg bent. Ja, alles gaat in je sport. Alle ja. tijd is gewoon sport. Wij deden, uh, we waren aan het trainen zes dagen in de week, één rustdag. En zes dagen gewoon van acht tot twaalf en, en van twee tot, tot zes. hebben vrouwen dat meer dan mannen? Weet ik niet. Weet ik ja, ik bedoel, het, nee. Oh, nee. dat vrouwen liever thuis nee, nee, nee, zitten. Nee, nee, nee, nee, dat niet. Ik bedoel, de biologische klok tikt ook. Heb je daar wel eens aan gedacht? Ja, ik ben 30, dus. Uh, nee, ja, nee. Kan nee, dat nou, ja, op een gegeven moment ga je ook wel bedoel. denken: van ja, ik wil eigenlijk ook wel een keer een huis. Ja, voordat je een huis kan kopen. Als shorttrekker die niet uh, nee. verdient zoals een hm. lange baan er. Ja, dan zou je toch moeten werken. Ja, dan is het niet de biologische klok, maar de woonklok. Nou, de woonklok. Ja, ja, ja, ja. Nee, ja. maar goed. De leeftijd speelt een beetje mee. Maar het ging voor mij echt vooral om die motivatie. Maar Frits, want jij, jij hebt het ook regelmatig in vrijdagmiddag live uh, over Jorien de Mars gehad. Ja, ja, ik vind het een fenomeen. Ja, dat is... uh, ze heeft dus een klap gehad met haar vader. Uh, ze is ziek geweest voor de kwalificatie lange baan. Ze heeft het gelukkig wel gehaald. Dan zou het ze misschien in de aanwijsplek moeten krijgen. nou, Dan gutt men met elkaar, het licht niet in de hoog, heb je gemerkt met uh, nee. Terweide en uh, Nauta. Van der Weide en Nauta. Maar ik denk ook dat zij voor verrassingen kan zorgen. Zeker dat ze in de relay of in de afloss of in de achtervolging hoop ik dat ze mee mag doen, want ze winnen zeker goud ermee. Ja. Want met Irene Wies win je altijd goud. Net als met Sven Kramer... En zij kan voor verrassing zorgen op de 3000 meter en de 1500 meter. Ja, toch, ja. Die, die combinatie, Suzanne zei het ook... die is, werkt eigenlijk verbazing dat het zo goed gaat, die lange baan uh, en short track. Denk jij dat, dat zij een nieuwe generatie gaat introduceren... dat short trackers eigenlijk betere schaatsers zijn dan lange baan schaatsers? Nou, dat weet ik niet, maar een feit blijft dat alle twee de disciplines gewoon hard trainen. En uh, waar, waar Jorien ook en waar short trackers hun winst halen, is natuurlijk in de bochten. De bochten ja. Dat hebben we al een beetje gezien met uh, Harold Silos. Die, de letse uh, jongen die uit het uh, short track komt. Uh, die breekt nu uiteindelijk niet echt lekker door bij de lange baan. Dat is ja. wel jammer. Maar je ziet gewoon dat ze in die bochten zoveel snelheid pakken... Dus eigenlijk zouden die lange toch allemaal ook eens een keer moeten shorttrekken? Ja, ik denk dat die combinatie heel goed is. Je, hoort, je hebt ook voorbeelden, hè? Ja, Jesper Hospers die ook aangeeft van... ja, ik ga toch weer meer shorttrekken, want ik merk dat ik daar heel veel aan heb. En inline dat dus... heeft dat er ook mee te maken? Ook, ja, ja. inlineskate is Michel ook een mooie Mielder. combinatie. Hoe is de verhouding eigenlijk onderling? Hoe kijken shorttrekkers naar lange en andersom? Ja, ik denk dat die verhouding. Ik denk dat het een aantal jaar geleden iets anders was. Dat er een beetje vanuit de lange baan misschien iets meer neergekeken werd op het shorttrack. Omdat de prestaties er ook nog niet echt waren. Is de coolness van het short track niet veel? Uh... Nou, dat, ja, dat weet ik niet zo goed. Maar ik merk nu wel gewoon, ja, de lange banen zien ook dat wij hard trainen. Hè? Dat de shorttrackers hard trainen. En uh, uh, ja, ze zijn gewoon veel op de ijsbaan. En uh, ja, daar merk je wel dat er ook veel meer respect is. Nu uh, weer skant op. Het is er iets eigenlijk. meer rock'n'roll, short track. Ja, misschien wel. Ja. Dus, nou ja, er, zit, er zitten dus uh, een mooie mogelijkheden als er nog meer samen getraind is, ja, en meer crossover over nou, nee, De concurrentie is, is groot. het short track mm -hmm. en het lange baan. Oh, en wereldwijd. Wereldwijd, ja. ja. ja. In het is In Zuid-Amerika maar... een dan het inlice kan je maar. Blijkbaar is het short track internationaal gezien ja. breder beoefend. Ja, vooral Korea, China, ja. Canada, Amerika zijn ja. grote landen. Italië is groot, en in ieder geval bij de dames nu. Ja. En mannen iets minder. Maar ja, internationaal gezien uh, ja, is, is het short track groter dan uh, de lange baan. De lange baan schaatsen. Ja. Is het nog gevaarlijk eigenlijk? Het short track? Ja, gevaarlijker. Ja, er zitten natuurlijk meer risico's aan. Ja, je zit met meer mensen in de baan. Dus uh, ja. je ziet het al bij de lange baan: als ze één keer moeten wisselen, komen ze elkaar. Uh, botsen ze ook wel eens. Dat, uh, dat begrijp ik nooit zo goed. <laughs> maar goed, uh, ja, je zit met meer mensen in de baan. Dus maakt het al iets gevaarlijker. Maar de laatste jaren zijn er zoveel ontwikkelingen geweest in de veiligheid. Uh, met, met een boarding die, uh, uh, die meeschuift als je valt. Ja, die schuift mee? Uh, ja. G dus die staat tegenwoordig eigenlijk met een soort van elastiek of met ja. banden achter de kussen. Maar je hebt wel veel valpartijen. Ja. Uh, yeah. En, uh, ja. Maar dat maak je dus veiliger door zo'n ja. boarding neer te zetten en door een uh, pak aan te hebben waar geen schaatsen doorheen kunnen snijden. Dus ja, dat je, zijn de kleding. Dingen... zijn jullie ook veel verder dan de lange baan. Dus ja. hè, met bescherming, met ja. helmen, met, met, met uh, inderdaad snijvaste kleding en ja, dergelijke. Ja, zeker weten. Ja. Nou, ja. Goed, je hebt geen snijvaste kleding nodig bij de lange baan. Nou ja, je zag het op een gegeven moment. was een van de Canadezen volgens mij die bij een World Cup ja. viel en toch een snijwond heeft. Hebben Ja, een Su op de marathon vorig jaar? Die, die ja, marathon is iets anders. iets anders. Maar daar zei je inderdaad in de beddeton. Ja, Anita, blijf nog even bij ons. Maar in ieder geval, jij je zit straks zo voor de televisie. Ja, met, absoluut. Ja, om naar je collega's te kijken. Nieuws: want in de Tsjechische hoofdstad Praag is een explosie geweest. in het woonhuis van de Palestijnse ambassadeur. Aan de lijn hebben we NOS-correspondent Wouter Meijer. Wouter, goedemiddag. Goedemiddag. Is bekend hoe het met de ambassadeur is? Niet helemaal, want hij is in kunstmatig coma gebracht... Uh, om hem goed te kunnen behandelen en een beetje rust te geven. De explosie was vanochtend in zijn huis, in zijn residentie. Uh, er was een luide knal in de woning van de ambassadeur. Hij was daar met zijn vrouw en kinderen. Uh, er zijn meteen natuurlijk artsen, politie naartoe gegaan. Een uh, helikopter is naar de straat gegaan. Uh, de ambassadeur, 56 jaar oud en zijn vrouw van 52... zijn meegenomen naar het ziekenhuis, want zijn vrouw had een shock. Die woning is uh, iets ten noorden van het centrum van Praag in de wijk Soegdol. Ja, en is, is dan bekend of het om een aanslag gaat? Nee, dat is eigenlijk nog heel weinig bekend. Er is een bericht dat de explosie plaatsvond toen de ambassadeurs een brandkast openmaakten. En een ander bericht is sprake van een booby trap. Dus het kan zijn dat iemand die daar heeft aangebracht. Maar de politie doet nog steeds onderzoek. Dus dat kunnen we dan hopelijk in de volgende uitzending melden. Je hebt ook nog geen speculaties gehoord over uh, ja, de reden van de aanslag? Nee, daar zijn nu geen speculaties over. Oké, okay, Wouter Meijer, dankjewel. Ja, zijn we net bekomen van de top 2000 met uh, al die bekende platen. We hebben allemaal meegezongen met de Bohemian Rhapsody gisteravond laat. Dan nu toch maar even Queen en uh, Radio Gaga. We zijn natuurlijk wel nieuw met de Radio 1 vandaag... maar we nemen gelukkig wat uh, vaste bekenden mee uh, in onze koffer. Uh, zoals uh, onze vaste sportcommentator uh, uh, Frits Barendwoord... en hem net uiteraard al hier aangeschoven. Frits, uh, we hadden het net over Sochi en over lange baanschaatsen... en over short tracken. Heb je zin in Sochi? Ja, ik heb ontzettende zin. En dat komt ook door uh, die vijf dagen OKT. Die kwalificatieschaatswedstrijden afgelopen... Dagen het is in Lekker Heerenveen. een borreltijd uh, kon je steeds. En het niet, duurde niet uh, te lang. Het ja. was fantastisch geprogrammeerd. was goed in beeld gebracht. Uh, goed voor commentaar voorzien. Alles deugde daar. En ik ben zelf maandagavond geweest. En ik heb een van de meest dramatische sportdagen in mijn leven meegemaakt. Ja. Want een het... enorme wisseling van stem. Oh, natuurlijk. dat was verschrikkelijk werkelijk. Ja. Dat was een siddering. Ging het door de, tri of de tribune. Joyce Huisman is dood. En ja, iedereen kreeg koude rillingen. En ja. schaatsen. En praten over schaatsen was toen onmogelijk geworden. En ook die sporters moeten toch omschakelen. Dat zullen ze ook doen. Maar ik weet het zeker. Dat heel, moet er heel zwaar mee hebben. Maar Sochi kan een feest worden. Of wordt een feest. Ja, toch nog even daarover. Over Sjoerd Huisman. Hier in de studio ook. Dus uh, Johan Boef. Met wie we zo meteen over Sven Kramer gaan praten. Jij bent ook een marathonschaatser. Ja. Uh, ja, Je zult hem gekend hebben. Ja, nou ja. Op mijn eigen bescheiden niveau. Maar je komt elkaar ja. natuurlijk altijd tegen. Uh, meer nog in het skaten. Daar heb ik, uh, heb ik wat meer gedaan dan in het marathonschaatsen. Uh, ja, ik heb Stuart zien opkomen als, als, als jongetje natuurlijk. En, en, en een heel brutaal jongetje dat, dat, dat overal tussendoor glipt. Echt, echt een acrobaat in het peloton. Maar ook gewoon een, een leuke vent. En, ja. en dat, dat is het gevoel dat iedereen heeft. En, en... Dat maakt het Onvergetelijk beeld hoe hij natuurlijk in de tijd op de Oostvaardersplas... Ja, op de Oostvaardersplas, met die wapperende blonde manen zeker, zeker, daar ja. over de finish ging. Ja, of een pirouette op, op Nice, dat hij op een gegeven ja. moment valt. Hij draait, hij staat op, hij gaat en door, door en hij, hij, hij verliest zelfs bijna niks. En dan nog even vragen, staat het erop? Ja. Schitterend. Ja, ja. ongelooflijk gemis en verlies in deze dagen. Die ook weer een feest voor de sport zijn, zoals je al aangaf Frits. Maar verder zei je, ja, ik heb wel zin in... Nou ja, ik verwacht ook inderdaad, van de niet. we zijn dus traditioneel met schaatsen... maar we hebben een aantal ski-kandidaten nu erbij, wat ik ook heel leuk vind. Nou ja, Nicoline Sauer uiteraard weer. Maar het schaatsen was van een zo ongekend hoog niveau... de afgelopen paar dagen, dat ik verwacht er heel veel van. Ik vrees de Russen. Die zie en hoor je bijna niks. En dat vertrouw ik voor geen cent. Nee, absoluut. Nee, nee, nee, wat zou ze aan doen, denk je? Nou, bij de laatste wereldkampioenschappen deed dopingapparaat het niet. En een Rus wint de 1500 meter... Uh, alle trucs worden opengehaald om die Russen maar goud te laten winnen. Het is voor Poetin zo'n prestigeslag. Uh, ik hoop dat de stadions vol zitten. Althans, het ijsstadion. Maar dat vrees ik ook dat dat niet zal gebeuren. Hoe je dat ook of keert. Er is maar één land waar het sfeervol is. Het schaatsen is in Heerenveen... Al die wereldbekerwedstrijden, Volledig lege stadion. Als het goed is ook een stukje verder Soort... hier natuurlijk. He? Voor het publiek ook. Ja, mevrouw. veel leuker ja. ook. Ik bedoel, uh, ja. als je een wereldbekerwedstrijd uh, elders ziet in, in Korea. Lijkt het lijkt wel een begrafenis. Maar even, want we hebben uh, net Gijs Rademaker gehoord. die met het een Vandaag Opiniepanel. een aantal vragen heeft gesteld. Uh, ja. uh, waar onder andere uit bleek dat de mensen verwachten. dat bijvoorbeeld Sven Kramer haalt twee medailles. Ben je het daarmee eens? Nee, Sven had er drie. Drie. Nou ja, even, of het goud wordt, ja, ik niet, behaalt er drie. Aha. Ze winnen de 10 zeker goud. Uh, dan wint hij de 5 kilometer. De 10 kilometer wordt bloedstollend ontspannend... met Bob de Jong, uh, Jorrit Bergsma en Sven Kramer. Daar doet geen buitenlander aan mee. 500 meter wint hij niet. Dat is, uh, gaat dus een koe voor wijn, Johnny Davis. En we hebben dus voor het eerst weer echt kandidaten voor goud op de sprint. 500 meter hebben we eigenlijk nooit gehad. Uh, we hebben ooit een keer brons gehad, maar 500 meter. Michel Mulder, zijn broer. Mm -hmm. En dat kan fantastisch. de met 1000 meter kunnen we ook verrassingen zorgen. 1500 meter in wezen kan Nederland op alle... Onderdelen kunnen ze goud kunnen halen. Maar nogmaals, ik vertrouw die Russen niet. Nee, we gaan even door over Sven Kramer. Want uh, u hoorde hem ook al eerder. Johan Boef, een vandaag collega zit hier. Die heeft een uh, biografie geschreven over uh, de meest suc succesvolle... en uh, volgens sommige mensen soms ook wel uh, een van de meest lastige uh, sporters... die we hier in Nederland kennen. Uh, uh, is dat zo? Is hij lastig eigenlijk? Uh, ja, ja, ja, als, Ronduit, als, ja. ja. Ja, absoluut. Het is een, uh, uh, hij, hij citeert Rintje Ritsma nog wel eens. Die zei, topsport zonder compromissen is onmogelijk... En dat is een nadagium dat Sven uh, wel heel erg trouw hanteert, inderdaad. Hoe fanatiek is hij dan? Extreem fanatiek. Nou, Noem eens een voorbeeld. Um, nou, een, een voorbeeld uit zijn jeugd. Het begint bij hem al heel vroeg. Hij, hij moet op een gegeven moment. Uh, tijdens een World Cup-wedstrijd moeten jeugdrijders moeten voorrijden. Die mogen dan de apparatuur testen. Die, uh, die, ze kijken of de transponders werken en dergelijke. En dan mogen de jongens uit het gewest, jongens en meisjes uit het gewest, die mogen dan een soort race rijden. Dus Sven die moet op een gegeven moment. Uh, uh, die is aan de beurt. En zijn trainer Frits Wouder zegt, oké, okay, Sven, jij gaat voorrijden. Ja. En Sven die zegt, doe ik niet. En voor iedere andere rijder is dat een eer. En voor een full Teal: Je Hij staat juich als dat mogen doen. Is dat staat juich dat ja. je het moet doen. En waarom wilde hij dat niet? Uh, hij wilde zelf hij gewoon staan als... Uh, als deelnemer, als wedstrijd schaatser. Hier deed hij het niet voor. Maar dan ben je niet lastig, dan heb je klasse. Dan heb je klasse, ja. ja. Nee, precies, precies. Dat is, ja, ja. Nee, dat ben ik met je eens, inderdaad. En dat, dat, dat, dat straalde die toen al uit. En dat klopt het ook dat hij in die, in die tijd eigenlijk meer uh, motivatie dan talent had? Uh, ja, dat kun je zeker zeggen. Ja, ja, ja. Nou ja vanaf zijn elfde uh, spreekt hij het natuurlijk uit. Bekende, uh, bekende beeld dat hij bij het Jeugdjournaal zegt... Ja. Ik, word, ik, word uh, ik, ja, ik word een uh, topschaatser, zegt hij. Ja. Um, hij, uh, hij traint harder dan wie dan ook. Hij, hij leeft bijna op die ijsbaan. Uh, en hij kan hard trainen. Uh, hij kan verschrikkelijk hard trainen. Ja. En, en die tijd maakt hij ook al uren. Uh, een maatje van hem, Guido Berends, die in die tijd met hem trainde... die zei, ja, in die tijd heeft hij de basis gelegd... voor zijn, zijn, zijn steerscapaciteiten. Uh, maar het punt is, hij blijft... Hij blijft een beetje achteraan hangen. De, van de selectie, waar ongeveer acht jongens in zitten... Ja. is hij altijd zevende, achtste. Hij, hij, hij zegt zelf op een gegeven moment in een interview ook... Van, van, ja, dan nemen we Sven ook nog mee... En, Hoe oud was hij toen? Uh, toen hij dat zei, was hij... Die... Nou, dit, dit zei hij later. Dus dus, maar uh, In die tijd, dat is, tussen zijn twaalf en zijn zestien is dit geweest. Maar wat is dan de omslag? Wanneer word um, je van een hele harde werker een kampioen? Hij uh, gaat op een gegeven moment uh, meedoen aan een NK. Uh, voor B-junioren. En daar verwacht hij van de korte afstanden niet zoveel. Maar genoeg om zich te kwalificeren voor de drie kilometer. En dat lukt niet. Hij kwalificeert zich niet voor zijn afstand. Want op de drie kilometer is hij dan al best wel een baas. En hij... Um, wil stoppen. Hij, hij roept dat tegen zijn vrienden, tegen, tegen, tegen zijn trainer. Als dit, als dit zo verder moet, dan heeft het geen zin. Dus nou, Dan kun je twee dingen doen. Hard trainen of stoppen. Nou, dat laatste heeft hij gedaan. Dus hij is toen nog harder gaan trainen. Hij is hard gaan fietsen nee, in de eerst, zomer. Eerst heeft hij gedaan. Hard trainen of stoppen. Dus doorgaan. Uit dus wat kwaadheid eigenlijk. Uh, ja. ja. ja dat is allemaal klasse. Het doodt zijn klasse aan. Ik ga niet ja. voor de vijfde plaats. Ja, nee, absoluut. Ja. absoluut. Dat, uh, dat doe ik het niet. Wij ja, verwachten die drie kilometer te rijden en daar gewoon nog hoge ogen te is gooien. Is die biografie en... met zijn toestemming gemaakt? Uh, nee, die is niet met zijn toestemming geschreven. Want? Nee. Uh, Sven die wilde uh, over vijf jaar zijn biografie, of over vier jaar inmiddels... Toen ik begon was dat vijf jaar. Heeft hij er pest over in dat je hem gemaakt hebt? Uh, nee, we hebben met zijn uh, management gesproken er ook over. Uh, hij was er niet per se heel blij mee. Dat is een ander andere ding. Maar de pest erover in, die indruk heb ik, heb ik niet gekregen. Dus uh, we hebben wel met zijn management gesproken... Om, om te kijken of hij wilde meewerken. En, en ja, dat is helaas toch niet, uh, niet gelukt. Nee. Maar het management dat wilde geloof ook wel meedoen als ze zeggenschap kregen. Door... Uh, ja, maar dat vond ja. jij weer niet leuk. Nee, net als journalist kon ik dat helaas niet. Uh... Nee. Maar ja. wat is dan het verschil tussen zeggenschap en geef? bedoel, dan je toch een... we nou, toch uh, het laatste woord hebben over wat ik schrijf. Nee. Dat vind ik, vind ik net even te ver. Maar wat nee, staat erin zei, wat uh... zij niet hadden willen uh, um, lezen? Nou ja, wat. Ik weet niet. Kijk, je kunt natuurlijk een biografie toon zetten... op de manier zoals je dat wil en je kunt over iedereen een ongelooflijk negatief verhaal schrijven... en als dat dan uitkomt, Paul voor te spelen... En, en iedereen valt over Sven, uh, dan kan dat heel vervelend uitpakken. Dus zij wilde ook wel even weten, maar denk ik. Maar je hebt ik. ook best wel onaardige dingen over hem opgeschreven, toch? Wat, wat vind je onaardig, wat ik nou, heb Nou, ja, in ieder geval, uh, in hoeverre is dat onaardig... het zijn natuurlijk ook maar kids die in een bepaald wereldje leven... maar ja. als het gaat om vriendinnetjes van elkaar afpakken... en daar dan weer boos over zijn... Uh, nou, dat is niet onaardig over Sven, trouwens, in dit geval, dat gaat dan over Mark Tuitert. die op een gegeven moment van het ah, ervan doorgaat. Ah, Het begint al te lachen. Die ja. kent het, die kent het Ja, dat is het een ook bekend, horen. bekend verhaal. Ja. Maar daar is het Mark Tuitert die, uh, die de bad guy is, eigenlijk, en, en Sven niet. Ja. Uh, Sven neemt wel raak op Mark, maar op die een sportieve, op een sportieve manier, ja. op de 1500 meter ja, op het NK. Dat, is, en, dat en is fantastisch dat je dat is de ultieme manier van innemen. Precies, precies. Prachtig Dus dat vind ik dan niet zo heel negatief eigenlijk. Ja. Maar dat zijn misschien de verhalen die er dan inkomen die schaatsers dan... Wat hij misschien niet zo heel ja. erg kan waarderen. Ja, nee, precies dat kan zijn ze... dat, dat hij dit misschien van hem afgepakt niet liever wil horen. dat wil je niet. Want, uh, nee. Maar is ja, hij nee. bezig met zijn imago, ja. of niet? Ja, zeker. Wel. Ja, ja. ja, het management stuurt dat natuurlijk heel zorgvuldig aan. Uh, hij doet maar een beperkt aantal reclamecampagnes per jaar. Dat wordt in de zomer allemaal opgenomen. Nou, je ziet nu die Procter Gamble-campagne, hele mooie campagne. Uh, waarin dan zijn moeder centraal staat. Uh, nou, dan ja, wordt geslaagde, geslaagde spotters. Ja, dan. zeker. Ja. Zeker, waar Sven wordt neergezet als... Uh, of uh, Sven's moeder wordt, uh, wordt, wordt neergezet als de drijvende kracht achter de topsporter. Dat is een internationale campagne uh, die bij andere internationale sporters ook is, uh, is uitgevoerd. En hij houdt het allemaal goed zelf in de hand. Ja. Volgens mij is het ze toch zelf de baas erover. Ja, ja, ja uiteindelijk wel. Het is gewoon ja. een hele grote persoonlijkheid. En dat kunnen wij in Nederland hebben daar vaak heel veel moeite mee met. Heel eigengerijde persoonlijkheden. Hoe groot die persoonlijkheid is, is, is heel goed te lezen in jouw biografie. Johan Boef, dank. Hij ligt uh, op 16 januari. Hè? Uh, die, uh... 22 januari. Ja. 22 januari. Beetje Dank je wel. Dit is Radio 1. NOS-journaal Renate Evers. Afgelopen nieuwjaarsnacht zijn honderden mensen gearresteerd. Onder meer vanwege geweld, brandstichting of openbare dronkenschap. Op tientallen plaatsen door het hele land zijn hulpverleners en politiemensen belaagd. De meeste politiekorpsen zeggen dat de nacht in hun regio zonder grote incidenten is verlopen.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 En het Zeeuwse Vrouwenpolder is in de prijzen gevallen bij de postcode loterij. De hoofdprijs van bijna 43 miljoen euro wordt verdeeld onder de deelnemers aan de loterij in dit dorp. De twee letters van de winnende postcode worden vanavond bekendgemaakt. En tot zover het nieuws. Radio 1 vandaag. Met Jan Mom en Suzanne Bosman. We gaan straks uitgebreid praten over banken, over geld, over financiën... over vertrouwen, natuurlijk, dat soort zaken. Maar eerst onze verslaggever Joris Kreugel. Die was dus, uh, melden we al eerder, op het strand van Egmond... waar uh, toch wel de warmbloedigen zich in de golven waagden voor de nieuwjaarsduik. Sta je dan in één keer op nieuwjaarsdag in je zwembroek op het strand in Egmond? Het is hartstikke koud, maar gelukkig ben ik niet de enige. Een heleboel zijn hier bezig met de warming-up, want het water is koud. 7,5 graden. het lijkt wel alsof het vriest. En hier staan ook twee dames en drie heren. Die zijn allemaal gek, echt warm. Nou, jij bent de enige van het groepje die niet meegaat. Hè? Ja, ik ben slim. <laughs> en ik denk van ja, ik lijk op een gekke Henky. Ja, maar toch vind ik het heel cool, eigenlijk. Jij werd vanmorgen wakker, jij dacht en ik van... Dacht, uh, dit gaan we doen. Jij volgens mij hebben jullie gisteravond flink gedronken. Ja, ik heb vier uur geslapen. Nou, ik ruik het ook volgens mij nog een klein beetje. Maar nou, je vodka nou ruiken. Oh, nou. Uh, ik sta in mijn zwembroek, uh, zij helemaal klaar. Ik, en jij? Ik ga vijf minuten voordat we erin gaan, dan ga ik me omkleven. Ik heb het gevoel alsof het ja. vriest. Ja, maar jij staat ook in je korte broek. Ik vind het heel enthousiast van je. Ja. 7,5 graden is het water. Mijn gedachte is, met alles wat je doet, je moet niet, van tevoren niet veel nadenken, gewoon doen. En uiteindelijk valt alles mee. Tot hoever ga jij erin? Koppie onder. Ah, dat is maar... het, nieuwjaarsduik. Anders stelt het niet mee. Duiken. Duiken. Anders is het geen nieuwjaarsduik. Nee. Ik ben best wel een beetje bang eigenlijk ook. Ja, en je gaat met ons mee, dus dat wordt wel wat. wat een gezellig gang. Het is wel een beetje een gevoel, gevoel, een ja, beetje de kope ja, Leuk hè? Zometeen worden we onder de voet gelopen, kijk eens achter je. Ja. We lopen ook gewoon, we worden gewoon opgeduwd. Oh, wat druk. We, we kunnen niet meer terug. Wij worden het verst erin geduwd, we staan bijna vooruit. Ik denk dat ik zometeen gewoon een beetje naar de zijkant ga. Ja, gewoon, ja. ik ga niet zo diep hoor. Kijk, ik ga tot aan mijn knieën, maar ik ben best wel lang, dus ik zal er even voor wat Is het de eerste keer? Nee, de achtste keer. Nou, heeft u nog tips voor ons? Ja, je moet wel dan je voeten trekken. trek de kou omhoog. Je hebt het schoetjes aan. Dan hou je lekker een warme voet en dit is echt lekker. Ja? Eén keer gaan, altijd weer. Hoor je dat? Deze meneer zegt hij zal voor de achtste keer, één keer gaan, altijd gaan. Ja? Oh, daar gaan we! Ik ben volgens mij als eerste terug. Ja, dat, dat. Ik uh, Ze hebt verstandig aan gedaan om hier te wachten in je kleren. Ik was helemaal uh, van mijn apropos net ja, ik erin liep. Dat ook wel, ja. Toch ben ik blij dat ik het gedaan heb. Heel gaaf, maar superkoud. Ja, hè? Lekker van ijswater. Snel je badjas aan, kleren aan. Ja, kleren aan en lekker een warme douche. En dan een glas alcohol. Ja, thee met een borrel, dat helpt enorm kunnen de ervaringsdeskundigen vertellen. 2013 was het jaar van recessie, maar ook van voorzichtig economisch herstel. Zal dat in 2014 gaan doorzetten? Of zorgt het lage vertrouwen van burgers in financiële instellingen ervoor... dat dit herstel in de kiem meer gesmoord wordt? En wie houdt er eigenlijk toezicht op alle instanties die we blijkbaar massaal wantrouwen? Ik ga erover praten, wij gaan erover praten met Noud Wellink, oud-president van de Nederlandse Bank... Uh, welkom, ook met Amba Zegge. Zij is van het adviesbureau Risk and Governance, ook welkom. Uh, maar we beginnen eventjes weer met uh, onze eigen collega Gijs Rademaken. Want uh, ja, willen we antwoord op vragen als voor 2014 het jaar... waarin we met z'n allen weer geld gaan uitgeven... Uh, waarin we inderdaad, hè, zoals Rutte wil die auto en het huis en zo gaan kopen... Gijs, dan weet jij het antwoord. Ja, voorlopig zullen we daar uh, nog niet mee beginnen, is eigenlijk het uh, meest duidelijke antwoord dat ik heb. Uh, het vertrouwen in de economie gaat dus goed. Uh, het vertrouwen in de portemonnee van mensen zelf niet. Ja, en het vertrouwen in banken, uh, dat is laag. Laag? Wat, wat is laag? Op dit moment, in onze laatste peiling, heeft maar één op de vijf mensen vertrouwen in banken. Nou, dat, het is de afgelopen jaren eigenlijk structureel laag. Het schommelt ergens tussen de 25 à 30 procent van de mensen... die dus zeggen vertrouwen te hebben. Maar dit is wel, uh, wel dit een Dieptepunt. Ja, lang niet zo gemeten. Nou, Dwellink, als u dat hoort, uh, toch verrast? Nee, niet, niet zo verrast. Niet zo verrast. Vertrouwen in banken is laag. Daarom denk ik ook dat het goed is dat de ECB alle banken aan het doorlichten is... En als er op een goede manier gebeurt... en als uh, er oplossingen worden gevonden voor problemen... Uh, als die mochten reizen... dan zal het zeker het vertrouwen in uh, het Europese bankenstelsel vergroten. Een stresstest die de Europese de banken uitvoert. Testen, ja, ze kijken naar allerlei balansposten. En, en als er dan kapitaaltekorten zijn, moeten die worden aangevuld. Ja, nou, mevrouw zeggen, u, u ja. zit ook zo in die bankenwereld. Is dat iets waar uh, men erg van doordrongen? Is dat dat vertrouwen zo laag is? Is dat een thema? Uh, ik denk het is zeker een thema en ik denk ook dat uh, waar we het nu over hebben, waar meneer Welling het net over had, over de stresstesten, er zijn verschillende factoren uh, die leiden tot het wantrouwen of die ons ook weer vertrouwen kunnen geven. En een deel daarvan inderdaad richt zich op goed kapitaal. Heb je kapitaal, uh, kan het kapitaal klap opvangen? Wat is de kwaliteit daarvan? Ja, maar ook uh, wij bankiers, of, of wij bankmensen, moeten wij daar niet wat aan doen? Absoluut, daar moeten ze zeker wat aan doen. Ik denk dat... Dat ook een van de belangrijkste uh, punten, themas moet zijn, moet zijn voor moet een bank. zijn, ja. Niet, maar wat je wel ziet, is dat er, uh, hè, er zijn genoeg leiders... zowel al, al dan niet meer actief in de financiële sector... als een Herman Wijfels, bijvoorbeeld van Sustainable Finance Lab... of van Jeroen Kremers, lid van Raad van Bestuur van RBS... die een ander geluid laten horen. Die de discussie aangaan over bonus... Uh, dat het tot verkeerde incentives leidt. Maar ook over aandeelhouders. Hoe zegt een zinnetje erbij? Inmiddels niet meer actief in de bankenwereld? Nee, zo, Herman Wijvels is bijvoorbeeld geen voorzitter meer van de Raadbank. Is hij heel lang geweest. Ja. Maar hij hij heeft voldoende aanzien, hij kent uh, de processen, de procedures... hij weet wat er, waar de zwakke plekken zitten. Van dat soort mensen, mensen die aanzien hebben... die uh, leiderschap kunnen tonen om die verandering, die hervorming... voor te zitten, van, van die mensen moeten we het hebben. Maar was ook maar het, de was, de het maar zo, was het mij zo makkelijk, hmm. uh, konden we het maar met Herman wervels oplossen. Maar dit is een wereldwijd probleem. Ja. En dit komt door de crisis... Er moeten veel dingen gebeuren. Voor een deel zal het vertrouwen ook herstellen, overigens. Als het in de economie beter gaat, dat gaat vanzelf. Uh, uh, maar ik denk dat het veel dieper zit. En het zit niet alleen bij banken overigens, de problemen die u beschrijft. Maar mag toch nee, toch ja. even nee, bij, ja. de, bij nee, de banken blijven? Ja, Want uh, recent is er dus een bankenunie opgericht. Uh, uh, uh, uh, uh, onder andere door uh, inspanningen inspanning nou, van onze eigen minister. Ja, oh, ja. U begint al te zuchten. Nou, reed, er is uh, een Europese toezethouder, komt er. Dat is buitengewoon positief nieuws. Moet ik u zeggen, verder was het de bedoeling... toen men een bankenunie wilde oprichten... Om uh, ja, de wisselwerking tussen overheden en banken in landen om dat door te knippen. Het voorstel dat nu op tafel ligt, doet dat gewoon niet. Ik uh, dacht dat met dit voorstel het niet meer zou gebeuren, hè, dat wij simpele belastingbetaler op ja, ja. moeten draaien voor banken uh, die failliet gaan, nee. en dat de banken nu zelf dat op gaan vangen. Nee, kijk, het voorstel dat op tafel ligt uh, houdt in dat, en dat is de goede start, de Europese Centrale Bank, die, die kijkt naar die banken, die zegt wat er moet gebeuren... die komt met een voorstel op een gegeven moment... Uh, uh, hoe die bank moet worden opgeknapt of dat die gesloten moet worden. En dan beginnen de problemen. Zowel in de sfeer van de besluitvorming, die erg ingewikkeld is... maar wat veel wezenlijker is. Dan is er nog steeds nationaal geld dat in eerste instantie moet worden opgeroest. Toch? Ja, toch. Ja, de eerste tien jaar moeten ze inderdaad gaan opbouwen. En dat, betekent, en dat is inderdaad, als, dat als ik het even nog mag aanvullen. Dat zie je ook in de hele discussie. Hè? Duitsland heeft heel stevig gezegd van, uh, nou wij, wij, wij zien dat nog niet zo zitten, zo'n resolutiefonds op, uh, op uh, Europees niveau. Wij, gaan, uh, wij willen eerst de uh, eerste tien jaar, dat is dan het advies van Duisboe geweest, laten we dan de eerste tien jaar gaan opbouwen. En tot die tijd moeten de landen dus zelf eerst het nationaal fonds, hè, afgezien van het feit Beling in, dat, dat is ook dat Maar even. Van, even dan exact, wat ik wel cruciaal vind, meneer Welling, u heeft er dus blijkbaar geen vertrouwen in dat die bankenunie dit nu wel beter gaat regelen. Nou, dit wordt. Eh, kijk, dit lost problemen wat er op tafel ligt bij kleine banken op. Maar daar had je deze oplossing niet voor nodig gehad. Als, als, die, als die banken. Nee, als als, als ik hele grote mag banken, als, ik ja? mag ja, goed. als er hele grote banken zouden zou omvallen. Of als er weer een systeemcrisis komt dan is wat nu op tafel ligt, is gewoon strikt onvoldoende. En ik heb wel eens proberen door te denken... stel dat we dit regime zouden hebben gehad in 2008... Juist. dan was misschien de chaos nog groter geworden. Oh, ja, Omdat er hele ingewikkelde besluitvormingsprocedures... dan gaan plaatsvinden. Kijk, wij konden gezelle ruzie met de Belgen gaan maken. Maar had je maar één tegenpartij... En uiteindelijk kwam je er wel uit. In het besluitvormingstraject wat nu op tafel ligt... heb je eerst een, een resolutieautoriteit, die praat erover. Er zijn meer landen, dat is overigens terecht bij betrokken. En als het dan niet bevalt, gaat het naar de ministers van Financiën. Uh, de meester daarvan, die kennen de dossiers helemaal niet. Maar dan zal blijken dat de zaak zo politiek is. En bij een financiële crisis, dat er zoveel banken tegelijkertijd in problemen zijn dat het bijna niet te handelen wordt. Dus maar wat daar dan gebeuren? Nou, het is een stap in een in een richting uh, uh, die goed is. Te beginnen dus bij de toezichthouder en wat ik van harte hoop, dat is dat het Europese Parlement, uh, want de discussie is nog niet afgerond toch de ene kant de zaak verder weer te versimpelen, het proces... en aan de andere kant toch meer Europese elementen erin brengt dan er nu in zit. Hmm. Maar minister ja. Dijzerbloem zegt, als, die, als we die bankunie eerder hadden gehad... was misschien bijvoorbeeld de redding zoals het nu is gebeurd met ABN AMRO niet nodig geweest. Nou, eerlijk, eerlijk gezegd, dan, dan stel ik me even dat weekend voor, je, eh, van oktober begin oktober... En dan, en dan begin ik te, te, te rillen bijna... want als u weet hoe gecompliceerd dat op dat moment was... Eh, en hoe onduidelijk het precies was wat er aan, aan de hand was... dan kan ik me niet voorstellen dat zo'n grote groep... die eh, in het nieuwe systeem daarbij betrokken wordt... Dit tot, een, zou dit tot een redelijke oplossing kan brengen. Neem het geval van ING. Er is maanden gesproken over wat nou de precieze oplossing zou moeten zijn... voor de alta portefeuille in in Amerika. Amerika. Ja, hoe los je dat op met zo'n grote groep van mensen? Uh, dat... maar ik denk Nogmaals, wel, het wel, is een wel, stap in ik... de goede richting. Maar laten we ons niks wijsmaken. Uh, uh, voorlopig... Werkt dit voor systeemcrisissen niet? En werkt het niet voor hele grote instellingen? Maar zeggen heeft meer vertrouwen ja, ja, in de nou, BankenUnie? Nee, waar, waar ik uh, graag aanvulling op wil... is waar we heel erg gericht op zijn. Lijkt me heel zinvol gezien de afgelopen periode. Is het redden van banken? Wat gaan we doen als ze in problemen komen? Waar ik naar wil kijken, is wat gaan we doen om het te voorkomen? En uh, meneer Welling zegt terecht... Ja, het is niet alleen maar met de Hel Herman Wijvels gaan we het niet redden... maar er zijn er nog meer van nodig. En het is niet alleen de banken, maar inderdaad ook het toezicht daar moeten we ook verandering in gaan brengen. Dat moet veel steviger. Uh, daar zullen ze ook he, uh, moeten voor zorgen... dat ze de kennis binnen gaan halen... van die sector waar ze toezicht op gaan houden. Dat soort elementen, daar moet je het van hebben... Natuurlijk moet je uh, goed uh, uitgedacht hebben... wat je gaat doen als zo'n bank in problemen komt. Maar je moet er eigenlijk een stap voor zijn. Wat ga je doen om het te voorkomen? We, zijn, we kunnen top 3 maken van de uh, uh, items die ervoor hebben gezorgd... dat het niet goed is gegaan. Maar als het dan toch niet voorkomen wordt... Nog even, meneer ja, En Je bent er met, met ja? haar eens hoor. Je moet natuurlijk proberen, dat is het belangrijkste. Je moet proberen te voorkomen dat je in zo'n situatie... Daar zullen we het allemaal over eens zijn. Maar daar gaat. moet je de ja? focus op ja. hebben. Waar, ik nu, waar het nu heel veel over gaat is waar gaan we het fonds op bouwen welke raden mogen allemaal meebeslissen... voordat we beslissen of het wordt uh, of het wordt gered ja. of dat het tot een faillissement gaat leiden Er wat wordt te mis... weinig naar preventie wat... gekeken in feite absoluut nou dat nee, vind dat ik wel nou, we het wordt te weinig 3. de discussie die natuurlijk ja. de... basel 3 heeft prachtige wat is basel mooie 3? Re... basel 3 <laughs> is regelgeving om te zorgen die wordt eh, nou dat wordt voor in, in Europa vertaald in CRD 4 dat wordt steeds ingewikkelder maar er ja. wordt heel veel ja. over gewaardeerd er zijn regels over kapitaal van hoe ja. zorgen we? En niet alleen regels over kapitaal. We gaan, we gaan, we maar, gaan het afronden. Maar, maar ik wil tot slot nog één vraag aan meneer Welling. Want, ja. want dat betekent dus eigenlijk dat als het weer fout gaat... u helemaal niet uitsluit dat wij belastingbetalers mag ik, weer moeten betalen. Mag ik, mag ik één zorg uitspreken? We hebben destijds de Monetaire Unie in leven geroepen... zonder daaromheen een infrastructuur te hebben... waarin die ECB, een supranationaal eh, orgaan, goed kon, eh, kon opereren. Eh, we hebben het begrotingsbeleid toen niet goed geregeld. En we hebben... Uh, het economische beleid niet goed geregeld, de coördinatie daarvan. De munt kwam er wel, maar alles wat erbij ja, hoorde was. Wat niet... we nu doen, dat is. Op zich, en het was goed om een Europese Centrale Bank in Deventer te roepen. Wat we nu doen is opnieuw een Europese supranationale autoriteit in het leven roepen... namelijk een Europese toezichthouder. En de infrastructuur waarbinnen... De onderlaag. Ja, die, die moet het. goed moet kunnen opereren. Die is het niet. En ik weet best, ik ken alle Europese problemen... en de politieke problemen wat die meer zijn... maar ik probeer gewoon objectief naar te kijken. En dan zeg ik ja, als we een stap verder... we gaan de goede kant uit, maar als we een stap verder kunnen maken... Alsjeblieft naar het Europese parlement, dat proberen. Nou, te En Amba zeggen. En gijs raden maken. Alle drie, dank over dit onderwerp. MUZIEK <middels> You won't regret. I'll come back begging you. Mm -hmm. Won't you forget? Welcome, love. We want new. night everlasting love oh. heart's gone astray deep in her Go. I went away just when you needed me so. You won't regret. I'll come back begging you. Won't you forget? Welcome, love we won't. Lasting Love, Jamie Cullum. De jaarwisseling is in Schiedam, hadden we het al eerder over, onrustig verlopen. De mobiele eenheid greep in toen politie en brandweer bekogeld werden met vuurwerk. In de nieuwe Maasstraat, naar vierde buurtbewoners, Oud en Nieuw, was allemaal hartstikke gezellig. tot er een groep jongeren het feestje kwam verpesten. Dat zegt tenminste een van de bewoners tegen NOS-verslaggever Jeroen Mollaars. We staan op een uh, kruispunt in, in hoe heet deze wijk? Dit is uh, Schiedam Zuid, te ze. Moos, Moos die staat hier. Um... Ja, hij heeft even een shirt aangetrokken, hè? want uh, wel zo netjes. Uh, nog niet zo lang wakker, Moos, of wel? Uh, ja, ik ben wel even wakker, maar ja, het duurt even, eer dat je bijkomt. Wat is er gisteravond gebeurd? Uh, nou, we hebben hierachter uh, hebben wat doeken opgehangen en uh, speakers buiten staan. En een laptopje met Spotify. En, uh, ja. Want om even het beeld te schetsen op dat kruispunt, een heel groot ja, zwarte roetplek. Er was hier een fikkie, de brandweer kwam om dat te blussen. Ja, van de mensen hier zo, wat je mag, in heel Schiedam mag je nergens geen uh, grote vreugdevuren meer geven. Dus de bewoners van hier uit de straten die hadden hier gewoon dus drie kerstbomen neergegooid en in de fik gezet. De brandweer die kwam daarna hier de straat in rijden. Nou, die hebben het dus netjes geblust hier. zo. En op dat moment komt er ook een hele groep mensen... Komt erachteraan lopen. En wat doen die? Ja, mijn vierwerk gooien natuurlijk. Ja, en aangezien uh, wij dus hier een feestje stonden te geven, ja, werd het meteen uh, gedacht dat wij het waren. En toen kwam hij mee? Uh, ja, die stond meteen op mijn nek. <laughs> ja, en toen uh, was het binnen, we kregen uh, totaal drie, drie minuten de tijd om uh, alles af te breken. Dus we hebben zo goed en zo kwaad binnen drie minuten dat geprobeerd om dat te doen. En er zijn uh, enkele mensen van ons, ook uh, vrouwen en kinderen... die hebben daardoor ook nog gewoon de dus klappen gekregen. Maar wat vind je ervan? Dat ze er zijn. Oké, okay, weet je wel. Dat de politie gewoon eens rondrijdt. Ook oké. Okay, maar waarom de ME? Maar er was hier wel wat aan de hand. Er werden vuurwerkbommetjes, cobras heten die dingen... naar brandweermannen gegooid. Dat is ook niet normaal. Het, het is oud en nieuw. En dat is die hele groep die meekwam. Ja. Die had dat allemaal bij zich. Ja. Is het is toch niet normaal dat die jongens dat richting de brand gooien? Nee, dat is ook niet normaal. Dat is uh, ook iets en het is ook gewoon dus niet goed te praten. Maar ja, die jongens die zijn dus gewoon weg. Jullie kregen de klappen? Uh, ja, helaas wel. Ja, dat zei je tegen Jeroen Wonnaars van de NOS. Na de charge door de ME keerde de rust wel weer terug in de wijk. En een van de reilschappers, zo blijkt inmiddels, is aangehouden. We praten door met Noud het Wellenke en allemaal zeggen en Gijs Rademaker over onze economie. Gijs, jij begon net met te vertellen dat het vertrouwen in financiële instellingen uh, ja, eigenlijk toch in een zo dieptepunt zit. Zeer laag. Weet zeer. je ook meer over uh, de redenen die, die mensen aangeven dat dat vertrouwen nu zo laag is? Ja, precies. Ik onderzoek dus het vertrouwen van mensen in banken. Niet van de markt of van de sector waar net over gepraat is. Dit gaat over de mensen zelf. Ja, ik zie eigenlijk een structureel diep geworteld ja, gebrek aan vertrouwen met een paar oorzaken. En ik zal wat, hè, wij, doen tien Duizenden mensen mee aan onze peilingen, en die sturen dan ook stukken in uh, uh, waarin ze vertellen waarom dat, dat, dat wantrouwen zo diep zit. En nou, uh, laat ik eens wat voorlezen. Een belangrijke reden om te beginnen is dat ze banken de schuld geven van veel van de huidige problemen. Iemand die schrijft ons, ja, de financiële wereld heeft aan de basis gestaan van een ongelooflijke opbouw van de schuldenlast. Banken waren vroeger dienstbaar aan de samenleving. Tegenwoordig is de samenleving blijkbaar dienstbaar aan de banken. Belastingbetalers moeten de banken overeind houden, terwijl, en dat is de sfeer natuurlijk nog steeds die door heel veel mensen gevoeld wordt. Hè, terwijl CEO's en commissarissen onverminderd doorgaan met het opstrijken van bonussen en hoge salarissen. Dat is wat één deelnemer ons schrijft. Er is nog één punt um, en dat is heel veel mensen wijzen op de mentaliteit die op dit moment in de sector uh, zit, uh, die de sector heeft. Uh, daar hebben we net ook even over gepraat. Uh, iemand schrijft de sector wordt niet gemotiveerd, echt gemotiveerd om uh, zijn eigen problemen op te lossen. Natuurlijk er komt meer regelgeving. Uh, maar banken zullen altijd blijven zoeken... naar de mazen in het net van die wetgeving. Dat is wat heel veel mensen uh, vertellen. Ja, de bottom line is dus dat mensen gewoon niet vertrouwen... dat die bankaire wereld, uh, die bankaire sector... zichzelf oprecht wil verbeteren. Ze zullen nooit meer doen dan ze verplicht moeten doen. Sterker nog, ze zullen een beetje tegen die grens aan gaan hangen. Nou, dat zijn twee belangrijke redenen... Ja, die tegelijkertijd laten zien hoe moeilijk het is... om dat vertrouwen dus te herstellen. Ja, Meneer Welling, hoe oprecht... Zijn ze bij de banken? We moeten niet, niet generaliseren, maar ik wil best zeggen dat ik me en wij ook erger aan discussies die nog steeds plaatsvinden, bijvoorbeeld over, dat wordt technisch, maar de leverage eh, ratio. Wat betekent dat? Nou ja, dat betekent dus de mate waarin je kapitaal nodig hebt voor de uitbreiding van eh, je bankactiviteit, als ik het simpel zeg. En, uh, uh, ja, ergens wil je dat onder controle houden. En die banken beginnen dan meteen al... maar dat doen ze ook als je zegt... jullie hebben meer kapitaal nodig... Uh, om uh, zonder te grote risico's te kunnen opereren... beginnen ze te zuren over... Uh, dat, dat dat kapitaal uh, dat, dat eigenlijk, eigenlijk toch niet nodig is... want ze hebben het wel onder controle. Ze willen meer ruimte. En ja, dat zit er dik in. En ik zou, ik zou best eens wat bankiers willen zien... die gewoon hardgrondig zeggen van, moet je luisteren... we krijgen nu een, een aantal regels van buiten opgelegd. En sommige zijn zwaai, hoor. De kapitaalverhogingen zijn heel substantieel. De echte kapitaalverhogingen in het bankwezen. Uh, daar zou ze het gewoon eens mee eens moeten zijn. Ja, dat zou mij een stuk meer vertrouwen of geven. Of zeggen, ik vind 20% bonus genoeg. Nou, daar, dat vind ik een soort discussie. Oh. Ik, nou, ik ben tegen, altijd tegen bonussen geweest. Dat heb ik ook altijd in het publiek gezegd. Ik vind, je moet je best doen. Dan mag je een behoorlijk salaris voor hebben. En dat is het. Maar dat gezegd zijn, is het zo dat... Ja, ik geloof ook nog iets in iets van Europa... Hmm. En dat we samen dingen, samen regimes moeten proberen te ontwikkelen. En dan kan ik me best voorstellen dat in een land hè, als Nederland... dat men me zegt, het moet toch minder wezen. Maar dan eigenlijk zou je opgave moeten zijn dat te samen met anderen. Want zo gaat iedereen zich weer losmaken op zijn eigen trein van Europa. En krijgen we nooit het gemeenschappelijke denken wat we nodig hebben. Ja, allemaal zeggen. Um, ik vind, uh, wat, ik, wat ik al eerder zei... Uh, juist inderdaad de mazen van de wet zoeken. Daar heb je dus toezicht voor nodig. Die stevig kan optreden. Want wanneer de, de zaden worden geplant... in de tijden dat het goed gaat... juist dan is het van belang... dat je je niet uh, uh, zeg maar laat... Uh, wegsturen. Dat je... Uh, aangeeft uh, dat het inderdaad goed gaat... maar dat je dus ook uh, gewoon streng moet optreden. En dat is heel erg lastig. Dus wat je moet kunnen, is dat je er tegen moet kunnen... dat je als toezicht niet altijd een hele vriendelijke rol zal hebben. En dat het een beetje moet schuren en dat het pijn zal moeten doen. Want de en vooral als het die, die, die in de goede niet tijd genoeg op te geven? Nou, wat, er, wat je ziet in goede tijden... en ik denk dat meneer Welling dat heel goed weet... is dat het heel lastig is om te zeggen hé, hey, deze bestuurder wil ik daar niet hebben. Want wat krijg je als antwoord? Wij doen het toch goed? Kijk eens naar onze balans, kijk eens naar onze winstcijfers. Wij worden, uh, wij, wij doen het gewoon goed. Dus juist als het economisch weer beter gaat... denk je, Dan moet de je er staan. Toe. Dus het is hartstikke goed dat we nu streng kunnen optreden. Zo'n uitspraak van Duitsland, dat hij zegt... 20 procent, wij gaan lager zitten dan de Europese norm. We gaan niet op 100 procent salaris op 20 procent. Dat kan hij nu doen. Er zijn weinige... Tuurlijk, ING, Nederlands Vereniging van Banken stuurt een brief. Maar de publieke opinie heb je mee. Maar op het moment dat het goed gaat, staan de aandeelhouders... Tot achter in de rij te klap voor de CEO, Stuart van Keulen. Die op dit moment wordt... He, dat is iemand die, die, er niet meer, die, die het gewoon verkeerd heeft gedaan. Maar kunnen we ook niet naar een veiliger systeem? Abs, ik vind ook dat we naar een veiliger systeem moeten... dat er veel meer regelen... dan kom je toch weer een deel, gedeeltelijk ook op de regels terecht... Hè, van welke producten moet een bank... een bank waar u en ik ons spaargeld hebben... die moeten niet bepaalde producten op hun balans hebben. Want die risico's zijn heel moeilijk al voor. Ik ben zelf, mijn achtergrond is wiskundige. Toen ik begon, ben ik begonnen bij de Rabobank. Dus, eh, je hebt derivaten, dat zijn hele zinvolle producten, maar je kan ook nog hele ingewikkelde producten, maar zogenaamde exotische derivaten. Nou, daar komen heel veel met aannames risico. bij kijken. Dus er is heel veel risico's. En die kunnen, me, dat is heel lastig te. Hou er iets gaan. over dan, die regels zeggen. He. Eh, welke volgende. regels? Gewoon regels, want die zet, eh, je moet meer ja, regels. Maar welke dan welke dan regels? Regels. Ja, ik denk dat dat Mag ik, ik even, is mag even gewoon iets over regels, ja, hoor. regels zeggen. En uit, uit mijn eigen ervaring eh, eh, toen Basel III werd ontwikkeld. Toen werd ik uitgenodigd Ik was voorzitter van het Baselscomité. Ik werd uitgenodigd in Londen eh, om uit te leggen wat we precies aan het doen waren. En ik had dat uitgelegd, ik had de nieuwe regels uitgelegd. Dat waren kapitaalregels, maar dat waren ook regels... Eh, die zich richten op gecompliceerde producten. Hè, en of we bij de derivaten niet meer standaardproducten moesten hebben. En toen stak een, een man zijn vinger op en die zei... meneer Welling, maar kun je het volgende zeggen? Eh, dit is allemaal heel leuk en heel intelligent. Maar eh, binnen zes maanden heb ik omwegen gevonden. Nu, nog lang vind ik zes maanden. Nou, dat zei ik ook. Dan oh. zit aan boord, u, tot de cirkels, want uh, ik zou het voor het eind van de middag al gevonden hebben, een omweg. Ik zeg maar, er is iets anders aan de hand. En nou kom ik op wat, wat toezichthouders eigenlijk niet kunnen doen, maar eigenlijk zouden moeten kunnen doen. Ik zeg, naar nou, mijn oordeel, het enige wat we hier kunnen doen, is u gewoon... Ontslaan op grond van het feit dat u onbetrouwbaar bent. Ja, en dat... U weet, u weet Ik... hoe de regelgeving eruit ziet... wat de bedoeling van de regelgeving is. U probeert het te vermijden. We kunnen niet voor, elke push, uh, voor elk muizengat een poes zetten... want dan verdringt de, de, de wereld in poes of in, uh, in, uh, in regels... En je zou dus als toezichthouder op ja, bepaalde twee moeten Mag ik dat even aanvullen? Want hebben. dat is precies waar. Ja, dus je hebt enerzijds kapitaal, maar wat, wat voor mij wat mijn zin is nog belangrijker is, is gewoon de cultuur en de bemensing. Wie zit er op de sleutelpositie? Wie zit er aan het stuur? Want je zit als toezicht niet aan de tafel op het moment dat die producten worden getekend. Je zit er niet bij als de strategie wordt uitgedacht. Dus wat jij moet zorgen, wat, je, wat er moet gebeuren... is dat er een gezonde cultuur komt. Dat de juiste mensen op de juiste plek zitten. Daar moet je maar hoe rol echt, Eigenlijk zou je als Nederlandse bank... dan uh, andere bankdirecteuren oh uh, oh van een oh dat stoel dat gebeurt moeten kunnen zetten. Die worden nu oh ook geselecteerd. Dat is ook in Nederland. Die ja. wordt ook ontboden, raden van commissarissen als raden van bestuur. Je moet eerst langs Frederiksplein om gesprek te komen. Ja, dat is, de, dat ja. is aan de poort nu. Maar het wordt weer wat ingewikkelder... Eh, als een bank op een gegeven moment een strategie gaat volgen... waarvan je zegt, ja, was dat nou wel de bedoeling? Dan is het heel moeilijk om te bewijzen wat precies de bedoeling was. En dan is het heel moeilijk om duidelijk te maken... dat dat was je bedoeling wel. Maar nou ben jij over die grens van de bedoeling aan het gaan? Dus daar zit je echt met een vrij groot probleem. Maar in het algemeen zou ik willen pleiten... gewoon voor meer discretionaire bevoegdheden van toezichthouders. Oké, okay, ja. streng optreden. Ja. Noud Welling, voormalig directeur van de president van de Nederlandse Bank en ambassadeur van Risk and Governance. Hartelijk dank. En na het nieuws van vier uur zijn we bij u terug met nog een half uur Radio 1 vandaag met onder meer onze vaste politieke commentator Kees Boeman en we gaan het over valkuilen voor het huidige kabinet hebben tot zo. Mario 1, wens u een liefdevol en prachtig 2014 met nieuws van alle kanten.